4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Mali hebben gewapende mannen drie toeristen ontvoerd... en een vierde gedood. Eén van de ontvoerde toeristen is mogelijk een Nederlander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt... dat in dit soort zaken in het belang van de betrokkenen... nooit mededelingen worden gedaan. De gewapende mannen drongen een restaurant in de stad Timbuktu binnen... waar de vier toeristen zaten te eten. Ze namen de vier mee naar buiten... waar de ontvoerders hen dwongen om in een gereedstaande vrachtwagen te stappen... Een van de toeristen weigerde dat en werd doodgeschoten. Timbuktu was lange tijd een toeristische trekpleister. De laatste jaren is dat veranderd door een reeks ontvoeringen en moorden in het gebied door de organisatie Al-Qaeda in de islamitische Maghreb. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizen naar Timbuktu af. De nieuwe Egyptische premier, Gansouri, heeft de Egyptenaren om tijd gevraagd. In zijn eerste toespraak benadrukte de premier gisteren... dat hij niet voor de parlementsverkiezingen die maandag beginnen... een nieuwe regering zal presenteren. Geef me alstublieft een kans om de juiste beslissingen te nemen, zei Gansouri. De tienduizenden demonstranten op het Agrierplein in Cairo... eisen dat de verkiezingen worden uitgesteld. Ze staken vuurwerk af en schreeuwden leuzen tegen het militaire regime. De demonstranten willen dat het leger de macht overdraagt aan een burgerregering. Het treinverkeer rond Utrecht rijdt naar verwachting vanochtend weer volgens de normale dienstregeling. Gisteravond verstoorde een wisselstoring het treinverkeer. Tussen zeven en acht konden een uur lang geen treinen van en naar Utrecht rijden. En daarna kwam het treinverkeer wel weer op gang, maar reizigers hadden vaak meer dan een uur vertraging. Inmiddels zijn de beperkingen rond Utrecht voorbij, volgens de NS. Voetbal dan in de Eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. AZ won thuis met 2-0 van FC Utrecht en verstevigde daarmee de koppositie in de Eredivisie. Het weer. Opklaring en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af. Overdag eerst droog, maar later vanuit het Noordwesten wat regen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur van onze uitzending. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. Dat laatste uur is geheel gewijd aan een gesprek met de voormalig museumdirecteur. en kunsthistoricus Henk van Os. in een aflevering van onze themamaand Kijk op Kunst.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 op de hoogte- en dieptepunten in hun leven. In deze aflevering is Ben Kolster in gesprek met Oscar Harris. De Surinaams-Nederlandse zanger viert op 30 november zijn 68 e verjaardag. We gaan nu terug naar januari 2011.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 Jarenlang was hij niet weg te slaan uit de hit- en tipparades... van de bekende Nederlandse radiostations en Avro's topop natuurlijk. Hij werd daarmee een van de bekendste Surinamers in Nederland. En zanger is hij nog altijd. Vandaag is onze held van toen zanger, componist en tekstschrijver Aska Harris. Dag Oscar, goedenavond. Goedenavond. Welkom, Goedenzien. leuk dat je er bent. Dank je. We gaan gelijk maar uh, naar het verleden, zoals dat hoort in Helden van Toen. Uh, Laten we eens gaan luisteren naar een uh, mooi historisch fragment. Misschien uh, zou Lameer van de Bussy een passende illustratie hebben kunnen zijn... bij de beelden van dit schip op volle zee. Waren het niet dat het zeker een anachronisme zou zijn geweest. Want zoiets kan je natuurlijk niet doen als er 17 gouden platen worden uitgereikt... voor de meest verkochte populaire muziek van dit ogenblik. Zoals het door Anja briljant vertolkte lied. De laatste dan... Een groot deel van de Nederlandse platenwereld was voor deze trip op het IJsselmeer uitgenodigd en kon zich hier nog eens afvragen hoe het mogelijk is geweest dat er van de laatste dans van dit Bredaanse zangeresje meer dan 100.000 singeltjes verkocht zijn. De bar, de laatste dans voor mij. Oscar Harris is een jongen die tegen de achtergrond van een surinaams amsterdamse groep met de goed Nederlandse naam de Twinkle Stars reeds meer dan 100.000 maal zijn Try a Little Love over de toonbank zag gaan. En behalve voor de kleine Wilma, die met 100.000 planten al 8 miljoen rode rozen in omloop bracht, was er ook nog goud voor Corrie en de Rekels. Alles wat ik had, ik aan jou alleen. En rekel maar dat Corrie en haar groep in de toekomst nog veel meer edelmetaal zullen binnenhalen, want voor dit soort huilen is het nooit te laat. Nooit Oscar, de laatste geluiden waren de laatste muzikale tonen van, uh, van Corrie. Uh, een hele mooie boottocht, zagen we net. Hè? Het was 1 oktober 1970, mm -hmm. het jaar van Try A Little Love. Uh, terugdenkend aan die periode. Hoe zou je, als je die nou weer even ziet en hoort, hoe zou je dat willen omschrijven, die tijd? Uh, ja, we waren natuurlijk onervaren. En uh, we genoten toch wel met uh, volle teugen. Het was allemaal nieuw en uh, het was, uh, je, je sprong van de, de ene verrassing uh, in de andere. En uh, ja, het was, het was spannend. Ja, want je was in één keer een, ja, uh, een, een echte artiest met een gouden schijf. Precies, ja, ja. de waardering was er en het was tastbaar. Ja, dus wat dat betreft uh, ja, voelde je wel een hele, hele piet. Ja. Heb je hem trouwens nog, die gouden plaat? Ik heb ze nog. En Jawel. die anderen waarschijnlijk ook nog allemaal? Jawel, ik heb daarna nog een paar andere bij gekregen. Uh, maar de eerste is altijd speciaal. Mm -hmm. En ik heb uh, een kamertje voor... Uh, uh, tenminste, mee ingericht. Voor de trofeeën? Jawel, ja, zeker. Ja. Dat moet je laten zien. Uh, ja. Voor jezelf en voor je, voor je kinderen. Die moeten ja. toch weten wat, uh, wat vader in nee, pa gedaan heeft. Precies, ja. in de... In de we moeten weten wat pa gedaan heeft in uh, zo'n stenen uh -huh. tijdperk. Want voor hun is het stenen tijdperk. Ja, het is voor hun waarschijnlijk, voor, voor je kinderen, voor je zoon. En het is natuurlijk een enorme sprong in de tijd al. Uh, nou, het is alweer 40 jaar geleden. Mm -hmm. Je zei net, wij waren onervaren. Uh, als wij artiesten zien, als ze succes hebben... Ja. dan lijkt het al alsof dat er in één keer is. Maar je was natuurlijk al heel lang daarvoor bent, begonnen. Uh, ja. uh, sinds 1965 al in Nederland professioneel. Hoe is dat in Nederland begonnen? Nou, uh, toen ik in Nederland aankwam, uh, was namelijk uh, trouwens in uh, 64. Uh -huh. uh, maar in 65 deed ik uh, al mee. Uh, maar ja, een beetje half deed ik mee aan, aan uh, talentenjachten. Ik kan me herinneren dat mensen als Bent Kramer meededen, Jeanette van Zutphen... Uh, nog een paar andere die ik even, even, even kwijt ben. Maar dat gebeurde allemaal zo'n beetje in Amsterdam. En dan had je een uh, restaurant, Rutex, mm -hmm. geloof ik. En, uh, dat, dat gaat ook orkesten op, hè? He? Jawel, Rutex, het ja. orkest van John ja. Christel uh, was er. En Connie Fink was toen de vaste zangeres, kamerheugen... Uh -huh. dat ze dan uh, zo stond op het balkon. En vond ik prachtig, met een uh, groot orkest optreden. En dat gaf die jongen het idee, dat wil ik ook. Ik wil van ja dat beetje hobbymatige... we uh -huh. zullen straks nog hebben over hoe het in Suriname is begonnen... maar in Nederland dat hobbymatige, daar wil ik mijn vak van maken. Ja, uh, zeker. En ga je dan informeren hoe het precies in elkaar uh, zit... waar moet je naartoe. En dan uh, kom je terecht bij de talentenjachten, Maar uh -huh. ook... Uh, worden gezegd van, oké, okay, je zou een beetje onderricht moeten krijgen uh, in muziek. Want vroeger werd uh, de muziek gezien als een, ja, een, bij. He, uh, een bijvak. Vakje. Uh, later werd het uh, gewoon geaccepteerd als een uh, ja, kunst en mm -hmm. wetenschap. Uh, Want in deze de de tijd rol. zou je natuurlijk ongetwijfeld hebben meegedaan... als shows zoals The X-Factor en Voice oh, of Holland. Zeker weten. Dat was er allemaal nog niet. Ja, dat was uh, de professionaliteit van de amusementsindustrie was natuurlijk toen ook anders. Hoe, hoe zag dat er midden jaren zestig uit? In wat voor soort muzikaal, uh, entertainment, landschap kwam je terecht in 65, 66? Ja, er waren mensen als... Um, um, op de tv zag je uh, allemaal zwart-wit beelden natuurlijk. Je zag uh, uh, Willy Alberti. Uh, met Willeke samen met natuurlijk. Willeke samen, ja. Later ja. samen met ja. Willeke. Ja. Uh, daarvoor zag je uh, de Jacksons. Mm -hmm zo'n accordion ja. uh, duo. Um, Anneke Grunlo zag je even bijkomen. komen. Um, uh, en Rob de Nijs hadden we uh, natuurlijk al. En de Lords. En Lord, ja. Ja. de Lords. Jaha, ja. Je had, uh, nou, in ieder geval waren invloeden van de Beatles, maar uh, de speciale sound vanuit van Nederland, Peter Koelewijn, uh -huh. komen de hoek kijken. Je had uh, ZZ en de Maskers. Die waren een beetje tegenpolen van uh, Rob de Nijs uh -huh. en de Loosje, ja, Johnny Lyon. Ja. Heidje. Want en Nederland, als je er uh, nu op terugkijkt, en het is natuurlijk altijd heel flauw om dat te zeggen, maar. die jeugdcultuur kwam op. Hè, die nee. idolen, voor het eerst dat nee, Jones. Nederland hè, dat, dat uh, ging zien van uh, gillende meiden. Wij spreken ook bij Rob de Nijs en met Johnny Lyon. Mm -hmm. Maar het kwam, als je het nu terugziet, uh, een beetje suffig over nog. Die, die amusements. Daar kwam je in terecht natuurlijk. Daar kwam ik in terecht. Nou, suffig niet. Uh, ik denk dat als ze er nu op terugkijken. Uh -huh. Maar in die en Dat dagen... is altijd makkelijk, zeg ik erbij natuurlijk. In in ja. die dagen was het gewoon uh, wat erbij hoorde. Mm -hmm. ja. En uh, zeker ook de, de kapsels en de, de, de outfits, de broeken, gebloemde toestanden bij pijpen. Ja, en de zoolbroeken. En nou, één ding moet ik uh, wel zeggen, in die dagen werd er speciaal gelet op je kleding. Hè. Je was altijd uh, heel erg netjes gekleed. Ja, ja, want hoe ging de begeleiding? Was er al voor jonge artiesten, zoals je zelf toen was, zo'n jongen die het ook nog moest leren voor een deel, uh -huh. werden jullie professioneel begeleid door platenmaatschappij op uh -huh. in de tv? Ja, in mijn geval. Uh, ik kwam uh, terecht bij uh, Dureco en daar zaten mensen als uh, Rocco Granata zaten erbij. Mm -hmm. Je had Urkerman een koor, je had uh, Johnny, uh, Johnny Hoes, een mm -hmm. belangrijke. Uh, Telstar, de uh, ja, grote Brabantse Telstar. Brabos. Die ja, ging samen met ja. uh, Dureco. En daar moesten wij dus duidelijk op onze beurt wachten. Maar je had toen ook jongere verkopers die tegen de gevestigde orde aantrapten. Uh -huh. uh, zo had je bijvoorbeeld uh, uh, aartsen, Rob aartsen die heeft voor ons uh, baanbrekend werk uh, wat, wat deed zo'n man, zo'n arts? Wat deed hij voor jullie, aartse... voor die nieuwe artiesten? Nou, hij uh, onderkende de sound, want uh, ja, het, het, het, het gaat als een stroomversnelling. Mm -hmm. En hij onderkende dat wij ook een beetje het geluid konden produceren wat er ergens in, uh, in Amerika gebeurde. Ja, want hoe, wat, waar lieten jullie, de Twinkle Stars, ja. waar je mee zong... waar je de liedzanger van was, de, de frontman, om het eens in moderne Nederland mm -hmm. te zeggen... waar, uh, waar lieten jullie je door inspireren? Dat was voor Surinaamse jongens natuurlijk toch meer de Verenigde Staten dan Engeland. Hè? Uh, zeer zeker. Ja. Zeer zeker. maar we wisten ook wel dat de de echte Amerikaanse sound uh, voor ons niet te halen viel. Omdat je in het land gewoond moet hebben... als je bijvoorbeeld op Baltimore zou zingen, hmm. denk ik, of dacht ik in die dagen... dan had je er moeten zijn. Uh, of uh, Chicago, dan had je de, de, de sfeer op zijn minst uh, geproefd moeten hebben... om iets neer te zetten. En wij hadden ook geen veel specter op ja. Nederlands uh, formaat, denk ik. Precies. Ja. Wat wij wel deden, was uh, proberen de jongens te kopiëren... Uh, maar niet, niet, niet uh, doelloos kopiëren. Gewoon uh, kijken, oké, okay, dit hebben ze gedaan. Hoe kunnen wij, en tenminste, dat was mijn uitgangspunt, hoe kan ik wat zij gedaan hebben projecteren op mijn groep, mijn persoon uh -huh. en in mijn omgeving kijken waar ik uh, raakvlakken vind. Om dat uh, een Nederlands-Surinaamse touch te geven... en niet helemaal een, een, een West Coast of East Coast sound Amerika Precies. te maken. Precies. Ja. Hoe, hoe was de rolverdeling bij, bij jullie, bij de Twinkle Stars, bij Oscar Harris? Wie schreef wat? Wie... Nou, je moet uh, De Twinkle Stars zijn eigenlijk een, een, een groep ontstaan uit... Uh, zeg maar, foreign students... Uh, wij stammen af van, de, tenminste de eerste generatie uh, Stars, uh, De eerste generatie eerste Stars, geen, eerste eerste generatie stars ja. waren allemaal oud-studenten. Ja. Uh, jongens die waren hier van een opleiding, uh, arts, uh, boekhouder... Uh, Nederlandse taal uh, deskundigen. Ze deden uh, er nog maar bij, zeg maar, als student. Ze deden ja. nou, uh, nou, ze studeerden echt. Mm -hmm. En de muziek was een bijzaak. Dat deed ze erbij, ja. Precies. ja, ja. En uh, als, als blijkt dat het succes is, dan, uh, dan ga je ervoor om professioneel uh, bezig te zijn. Ja, want maar, je was zelf, als ik je maar honden ook uh, hier als student gekomen. Want ja, ik was als je wilde of architect of dominee worden. Uh, of zo'n wonderlijke combinatie. Uh, nou, uh, ik wilde geen dominee worden, maar op een gegeven moment worden je dingen aangereikt. Ik uh, bleek dat ik uh, voorbij was geschiedenis en dat soort uh, vakken, kreeg ik altijd een uh, goed cijfer. Maar ja. ik was een, was een braaf uh, jochie, om ja, ja. Het zo te zeggen. Ja, ja. En dan viel je op. En dan was er zo'n uh, lerares uh, van, die, die was betrokken bij de kerk en die kwam dan binnenlopen en die gaf jou een briefje. Van, uh, nou, je hebt de mogelijkheid om dominee te worden ja. volgend jaar. Als je dus van de derde naar de vierde... En dan uh, moest je voor naar Nederland natuurlijk. Want dat moest kon, voor naar dat Nederland. kon toen nog niet in waarbij Dan zei Naar Zeist zou ja. je dan moeten. En verder had ik belangstelling voor architectuur. Omdat mijn vader uh, ook alles deed met bouwen en mm -hmm. toestanden. En ik tekende graag. En dan wilde ik uh, graag. En ik vind, ik vind gebouwen nog steeds interessant in steden en dergelijke. En ik ben ook daadwerkelijk begonnen aan een uh, studie uh, om te komen tot. Ah, uh, Maar ja, dan komt die muziek. Dan kom, <laughs> komen de Twinklestars. Daar gaan we zo dadelijk over doorpraten, ja, ja. Oscar. Maar ik wil. Uh, we maken even een sprongetje door jouw muzikale verleden. Maar het is natuurlijk heel leuk om dingen uh, van je te horen. Uh -huh. uh, we gaan uh, nu luisteren naar een opname van. Ik kijk even naar uh, de Tros Virato Shirt. Had je toen nog die grote show in Amsterdam, in De RAI. Uh, van 5 september 1980. En dat begint met een aankondiging van toen nog een hele jonge Ron De volgende artiest is alweer een landgenoot, alhoewel hij niet in ons land geboren is. Hij is al jaren en jaren erg populair en zeer geliefd. Uh, niet alleen bij de meisjes. U ziet ook, uh, hij wordt begeleid door een aantal zeer enthousiaste jonge meisjes... Hij uh, heeft uh, een aantal weken geleden tijdens opname van het programma Sterrenslag van de AVRO een klein spiertje gescheurd. Aan zijn stembanden mankeert hij echter helemaal niks, dat kunt u zelf constateren. Hier is hij, Oscar Harris. on a beat Man, this <laughs> to run. Applaus in de rij voor jou, Oscar mm -hmm. Harris... in uh, september 1980 tijdens de Virato. Uh, Disco, Calypso, het, het klinkt zo, als ik dit hoor... het klinkt allemaal zo makkelijk. Het is, zo, het, het is alsof je het... en dat deed je natuurlijk ook, alsof je het zomaar deed. Uh, ja, kijk, maar natuurlijk heb je ervoor gerepeteerd. Mm -hmm. Maar het is de bedoeling uh, om het makkelijk te laten uh, lijken. En dan, Vloeiende dan entertainer staat daar, hè? Precies. Ja. Ja. Uh, maar ik vond het ook... En ik vind het nog steeds leuk om te doen. Maar mijn vrouw zegt vandaag van... Nou, je bent altijd ziek, maar als je hoort dat moet optreden... <laughs> dan ben je dan <laughs> weer beter. Wat is dat, Oscar? Is dat de zaal, de muziek, de combinatie? Ik denk dat het een combinatie is van een aantal dingen. Het begint eerst met de liefde, de interesse. Mm -hmm. En misschien grensverleggend bezig zijn. Hoe kan ik dit bereiken? Hoe kan ik zus? En de motivatie. En Natuurlijk is de, de wisselwerking tussen jou en het mm -hmm. publiek, of misschien een deel van het publiek. Is, en dat bedoel ik, en dat lijkt zo makkelijk bij jou. Althans, als je naar ook deze beelden weer kijkt. Ja, ik betrapte mezelf erop dat ik uh, van mensen hou. Want mm -hmm. vandaag de dag uh, ben ik, uh, kom ik terug op plekken waar ik geweest ben. En dan is er altijd uh, een, een volwassen persoon die naar me toe komt en zegt tegen Iedereen mij... Iedereen is ouder geworden inmiddels? Precies. Ja. Ja. Uh, de jongens die teenagers waren, die zijn nu volwassen kerels geworden. Of de meisjes die toen teenagers waren. En die zeggen tegen mij van, je hebt mij een uh, kaal in mijn hand gestopt. Je hebt mij een uh, drankje gegeven. En dan denk ik met mezelf, oh, het zal dan wel. Ja, want zij weten dat nog. Zij dat was voor hun een nog. moment. Precies. Oscar Harris deed iets met ze, gaf ze iets, praat even met Precies. ze. Precies. En er zijn natuurlijk voor jou tientallen honderden ontmoetingen geweest... Precies. die je niet meer weet. Uh, dit nummer heet de Disco Calypso. Ja. Dat verwijst natuurlijk heel erg naar de sfeer van de Caraïbe. Mm -hmm. Nu gaan we nog verder terug in de tijd. Uh, geboren in 1943. 1943. In Suriname. Uh, terug naar de plaats van je jeugd. Waar ben je geboren? Wie waren je ouders? Uh, mijn ouders uh, waren uh, Sydney. Uh, Henry uh, Harris. En die uh, is pas overleden. Uh, 96-jarige leeftijd. Die is in april. Vorig jaar oh. overleden. Mm. En mijn uh, moeder uh, was uh, Marguerite uh, Evariste Felicien. Nou, het klinkt al een beetje Frans. Dat klinkt naar de kant van Frans-Guyana ook meer. Nou ja. ja, ook een beetje Frans-Guyana, maar ze is geboren op, op uh, Sint Lucia. Uh -huh. Dat is een van de Franse eilanden. Ja, dus dat hele Caribisch gebied zeg maar, is genetisch, om het maar eens even wetenschappelijk te zeggen, in jou verenigd? Verenigd, ja, ja. jawel. Ja. Want als mijn moeder boos was, dan uh, sprak ze ons aan in het Frans. En als mijn vader uh, geïrriteerd raakte, dan sprak hij ons uh, in het Engels en dan moest je uitkijken. Ja, dan. Uh, ging stand mis. Up a, <laughs> son of a gun, uh, ja. dat soort dingen hoorde je. En mijn moeder uh, hoorde je tang. Eh, je, Vers je verstond het nooit echt, maar. Uh, maar je wist hoe laat uh, je het was. Wist hoe laat het ja. was. het was klonk dreigend. Uh, de muziek in je jeugd, heeft dat altijd een rol gespeeld in het gezin, in de, in de middelbare, de lagere school, de, ja, de middelbare school? Ja, mijn vader die bouwde uh, gitaren. Hij uh, speelde ook gitaar en met zijn broers had hij een uh, band. Want mm. Mijn oom die speelde saxofoon. Die was uh, kleermaker. Uh, nee, die was uh, met een deftig woord. was geen, uh, uh, de, weet uh, Een uh, coupeur. coupeur. Ja, want ja, ja, ja, ja, ja. die kwam van de Franse kant. Mm -hmm. Als, coupeur. Als je kleermaker zei, je... dan... Ja, dan zwaaien. Dat <laughs> precies. Ja. Ik heb daar een beetje van uh, mogen proeven ook. Ik heb bij hem ook uh, steeds uh, gezeten en meegekeken. En mijn vader en mijn, uh, mijn, mijn moeder zong. Ik speelde ook een beetje gitaan. Mijn moeder zong, uh, later ook in de kerk. Dat heb ik nog meegemaakt en zo. En uh, mijn oudste zus uh, die zong, de andere zussen zongen ook, maar die deden het een beetje uh, giechelend, weet je wel. Uh, pas als ik iets verkeerd zong, dan uh, kwamen dat ze. Hoorden dat hoorde zij wat wel, wat er mis was. Ik, ik zit even uh, uh, de, het tijdsbeeld voor mijn geest probeer ik te halen. Je hm. bent van 43, dus je was. 12, 13, zo midden jaren 50, 56, ja, ja. 57. Waar luisterden jullie naar? Wat waren de, de, de, de artiesten waar jullie in, uh, in die tijd naar luisterden? Nou, luister eens goed. Net Cole uh, uh, Billy Eckstein, daar luisterde je vader naar. Louis mm -hmm. Armstrong, uh, Bing Crosby. Maar dat klinkt als Amerikaan, als jazz? En als, als, ja. als jazz. Maar de popmuziek? Uh, de popmuziek? Nou, toen kwamen jongens als, uh, als Presley langs, Pat Boone. Mm -hmm. En je had uh, een Pat Boone kant en je had een, uh, een Presley kant. Welke je had, kant was jij? Uh, uh, ik was uh, van allebei. Ja, ja. Gek. Ja. Want ik, uh, ik vond uh, nou, de, de, de impact van, ja, van weet je wel, die, die, uh, die ogen en zijn oogopslag en zijn. Ik had jammer genoeg niet zo'n kuif. En, ik vond het toch een onzin discussie om daar. Uh, ik, nou, uh. ik, ik, ik, ik dacht meer aan. Uh, Tenminste, al vroeg heb ik leren kijken naar van oké okay, wat houdt iemand staande? Mm -hmm. uh, is dat lievelijke van uh, Pat Boone, uh, dat bijna religieuze wat uiteindelijk toch geworden is, of is dat uh, ruige tegen de grens aan uh, van, van uh, Presley? Mm -hmm. En dat vond ik uh, beide interessant. Nou, Lloyd Price, uh, Fats Domino, uh, Brooke Benton want jullie zijn in Suriname en dat hoor je ook van mensen die van de Antillen komen veel meer op de Amerikaanse ook later popmuziek en amusementsmuziek gericht dan op zoals wij in uh, laten we zeggen naar Engeland keken ja. naar Cliff Richard en zo ja maar Amerika was ja. dichterbij en Amerika was toen al bezig met uh, grip te krijgen op uh, dat soort landen daar ja. uh, voice ze America, merken daar luister je ja. naar en, uh, want afzetgebieden voor afzet die artiesten gebieden, precies ja. Ja. En, en de Amerikaanse invloed mm -hmm. op, op militair gebied was ook uh, vrij ja. groot. Dus die kwamen om de zoveel tijd langs. Ja, en Amerika films en zo. Waar, wie wilde niet naar Amerika in die ja. dagen? Dat was voor jongens in Suriname, hier waarschijnlijk ook, maar echt het land. Het land. Zeg ja, het maar. land. Ja. Het land. Wat, wanneer, Oscar, komt het moment dat je zelf, uh, laten we zeggen, nog niet professioneel... maar als, als middelbare scholier voor het eerst met een microfoon... Of in de hand staat of ervoor staat op een podium? Nou, dat uh, waren bijna semi-religieuze uh, feestavonden. Uh -huh. uh, want ik het gebeurde in de stadszending. Uh, dus aan de buurstaat in Suriname heb je hier nog een ouderwetse zendingsgebouw. Waar dus uh, dominees en aankomende dominees uh, werden gerecruiteerd en uitgezonden mm -hmm. naar het binnenland om mensen te, te, te, te christenen, moet uh, zo zeggen. En uh, daar werden feestavonden gehouden uh, voor de school. En uh, ik kan me heugen dat, uh, dat uh, op een gegeven moment. Broek Benton was heel erg populair. Nou, dat wil, Iedereen een broekband een stuk doen, maar... Eh... Er waren veel te veel gegadigden voor de broekband en stijl. Toen heb ik maar uh, Teddy Bear gedaan mm -hmm. van uh, Elvis Presley. En dat was toch wel... Uh, Hoe kwam dat aan? Hoe kwam dat aan in die zaal? Het was, was uh, heel goed, want ik had een zus die uh, is helaas overleden... die heel erg creatief was met uh, mode maken. Mm -hmm. Alles wat in zo'n uh, modeboek uh, voorkwam, uh, kon zij maken. En we zijn zelf op pad geweest om stof uit te zoeken. Ik kan me herinneren dat we voor... Uh, Vijf gulden in die dagen hadden we een mooi uh, v-hals. Uh, dus je zag er als een presley uit. Zo ik zag er als een presley, ja. ja. ja. ja weer overhemdje met uh, grote rode machet. Uh, kon knoop. dat bij die dominees? Uh, uh, dat kon. Ja. Dat kon. Als je maar niet te veel ging heupwiegen en zo. Ja, nou. Maar ik zong... Uh, Moest netjes blijven. Uh, netjes, precies. <laughs> uh, uh, teddy Bear zong ik. En ja. uh, ik had... Uh, Inderdaad, bij, de, bij, de, uh, bij een groot deel van het publiek... maar het zijn allemaal schoolmakkers en, mm -hmm. en, en schoolvrienden. En de meisjes in de zaal. Uh, precies, die, ja. die reageerden heel erg positief. Ja. Want hoe is dat dan als je daar als 15, 16-jarige jongen staat... en je voelt, als ze zingen allemaal, wel, maar ik kan het. Het komt aan. Uh, nou, je, je, je weet dus niet dat je het kunt. Je hebt wel instincten. En je merkt aan de aanmoedigingen mm -hmm. van je omgeving... En ook bij, uh, bij uh, samenzang op school. Want dan had je Doremi, doet. Mm -hmm. En dat soort dingen. Dan moest je met het koor zingen. Hoe je het hier in de kou? En dan merk je dus dat de leraar... Ik heb een heel grote vent, uh, met de juristie die kwam naar je toe. De vader van, uh, de, de opa van die, uh, die Riesti's. Die, die, uh, oh, van uh, Quintus. Ja, ja. De die van... grote jongen, die dikke jongen. Precies. Zijn ja, ja. Ja, ja. opa was ook vrij fors. Ja, ja. En die pakte mij eruit en die zegt tegen mij, jij gaat niet meedoen met de anderen. Jij wacht tot dit gedeelte en dan ga je dan zingen. Ik begreep er niks van. Nee. Maar hij merkte dus aan mij dat ik een... Een solistische inslag had. En dat moeilijke solo-stuk. Dat, dat reserveerde die dat voor jou? Dat reserveerde hij ja, ja, voor ja. mij. En afloop uh, kreeg je dan van je, je, je, je tantes en je neefjes, en zo kreeg je uh, een goedkeur knikje van. Uh, want we moeten ook niet uitbundig zijn. Je nee, nee, nee. Uh, moet niet denken mo dat je al dat je al een ster bent. <laughs> en dat moedigde je dan aan. En dan, ik had een oude zus die ook zong in een, in een koor. En die, uh, die zei van, oké, okay, nou de uitspraak van dat gedeelte is uh, zo. Want met het Engels moest je dan ook worstelen. Mm -hmm. uh, het is niet uh, de, maar het is de, uh, uh, th. Want die kreeg al al uh, vergevorderde Engels en zo. Oké, okay, daar moest je dan op letten. En uh, de uitspraak verbeterde de timing en zo. En zo heel langzaam groeit dat. Uh, en groeide. dan word je stapje voor stapje in Suriname, en dat is natuurlijk Paramaribo... Mm -hmm. en een paar andere uh, steden en dorpen, word je bekend. Maar dan is er één naam, ook al in die tijd... die jou op weg hielp naar de publiciteit... en dat is die van André Kamperveen, van het radio Station ABC. Ja, hoe weten jullie dat? Want dat is een, dat uh, weet ik eigenlijk... Ik heb ze zo goed gekend. Oh, John. Je beide zo, John en, uh, precies. en Henk. Nou, ja. uh, John deed... Uh, zijn vader was uh, bij um, Radio Appenti... Mm -hmm. en was midden in de stad... En schaar tegenover uh, dat uh, station, dat radiostation, dat is een gebouw. is een, een onderdeel van het gebouw. Een, een vervuurshotel. Daarnaast was Bellevue een uh, bioscoop. En er was uh, ook een fantastische uh, ijswinkel, uh, om het zo te zeggen. Een uh, schep ijs en uh, ijslollies en noem maar op. En ik had er eentje uh, gekocht... En ik lustte er eigenlijk meer, maar ik was vroeg uit school en ik slenterde een beetje. En op een gegeven moment kwam hij uit het gebouw... en we ontmoeten elkaar ongeveer midden op straat vanwege het verkeer. Ik wacht tot er een auto voorbij is en ik schoot naar het midden. Hij wacht tot die andere... en zo. En hij kijkt me aan en zegt tegen mij uh, Oscar. Uh, hij zegt tegen mij: als je zin hebt uh, het een aan te doen in de studio, moet je op donderdag komen, want dan is de studio vrij. En uh, John uh, is er ook en kan een beetje aanmodderen. Hij had mij een keertje gehoord. Mm -hmm. En hij dacht bij zichzelf: van, die moet eens uh, een keer meer. Uh, uh, vrijheid krijgen richting de microfoon. Dat je spontaner bent. Ja. Dat, dat, later... en dat is daar gebeurd, onder ja. leiding, althans in de studio van uh, de radiostudio van André Kamperveen, ja. die later ABC is gaan doen, ja, AmPies Broadcasting Corporation, ja. dat is slecht afgelopen in 1982. Mm -hmm. dus daar komen we misschien Oscar ook nog op. Maar dat was dus je eerste ja, mogelijkheid om met Johnny Kamperveen. Aan, de, Johnny. aan de knoppen waarschijnlijk. Johnny, dit is dit is en datjes. is ja. een kinderprogramma. En ik uh, Zijn stem nog, uh, ik, kan, ik hoor nu zijn stem, nou ik erover heb. Want als je baat in de keel krijgt, dan, dan zit je tussen, tussen je stem en je mannenstem. Uh -huh. En hij uh, had zo'n stem van, hi, luisteraars en uh, kinderen ditjes en datjes. Ja. <hijf> maar toen al. En daar kon jij zingen, dat was voor het eerst dat Suriname ook via de zender kon oh, om, Via de, de zender, inderdaad. Ja. Nu gaan we weer naar je luisteren, naar een lied uit een veel latere tijd uit uh, een mooie uitzending van de Avro, een jeugduitzending, want net over ditjes en datjes, een heel populair. stijve zin van Ria Bremer. Aha. day and every night Nou, dat was de tijd waarin Ria Bremer nog uh, stuiven zin deed. Het was overigens de honderdste stuiven zin van 18 april 1981. En uh, daar zong jij met het komende onderleiding van Rudy van Houten. Yes. En dit nummer, hè? Nou, kan die mooier in zo'n kinderprogramma zingen? Song for the children. Uh, toch nog even naar Suriname. Uh, het gaat dan heel snel. Uh, daar ben je... Al vrij snel een ster. <laughs> no. Dat ben je er dan misschien al heel snel. <laughs> ja, dat wel een naar. beetje bekend ja, natuurlijk. Ja. Ja. En dan, nou ja, dan het verhaal in Nederland. Toch nog even wil ik het verhaal horen van Try A Little Love. Hoe is dat lied ontstaan? Uh, nou, uh, Try A Little Love is ontstaan... Um, eigenlijk na Theopie. Uh -huh. Theopie was... Uh, Iets waar, waarbij ik alle gram in probeerde te leggen, van luister, nou, dat is een keertje tijd om voor jezelf uh, te gaan nadenken, zelf te doen, et cetera, et cetera. Niet uh, alleen maar kopiëren, maar je hoort ook dat ik een conflict had met de, met de groep. In welke zin? Uh, in de zin van welke richting gaan we op? En uh, nou, ik uh, had gemerkt dat we het, het, het, het naspelen van uh, Amerikaanse nummers... en ook intussen ook uh, uh, nummers uit Engeland, hoor. daar uh, ja. niet van? Uh, Fortunes uh, wilden de jongens naspelen. Vond ik vond het allemaal prima. Maar daarnaast ook mijn, uh, mijn eigen nummers. Maar je had het gevoel uh, een coverband te zijn. Dan kan je succes hebben, maar dat leidt tot niks. Dat leidt tot niks. Ik wil nu eigen dingen gaan. Nou, eigen dingen, ja. precies. Uh, met, met, met eigen nummers kun je een stempel drukken op de nummers, en dan kun je uh, misschien een accolade uh, ver, uh, verwerven. Ja, en Try A Little Love uh, was een van de eerste, maar het was gelijk enorm raak, in 70. Uh, uh, ja, nou, nee. Toch niet? Uh, nee, uh -huh. want uh, T.O.P. was, dat uh, ik zei... de... ja, de eyecatcher. Het was een snel nummer, uh -huh. het was ruig, paaf, paaf, paaf, paaf. En op een gegeven moment... Uh, waren we aan het afluisteren... waren eigenlijk uh, vier, vijf nummers opgenomen. Dat zijn bij het, T.O.P., Trial Little Love, Soldier's Prayer... en uh, You're Wrong. En op een gegeven moment uh, luister je dan af, s maandags. Uh, zit je in een kamer met een aantal mensen. En Annie de Ruiver die, uh, die stond bij het uh, afluisteren... Zelf zangeres, maar ook producenten. Producenten. Ja. En die stond uh, te huilen bij "Trial Little Love... En toen zeiden ze, nou, na Thiopie moet dat nummer uh, gelanceerd mm -hmm. worden. En je moet een klein beetje geluk hebben. Op dat moment was uh, Jan Jansen... Uh, met Tour de France bezig. Mm -hmm. ja, Jansen die won... Zie je Precies, uiteindelijk. En uh, het vervolg daarvan in. En het nummer was uh, Schijf geworden... bij 3, uh, of uh, En de zee zijn hadden nog... Veronica, Noordzee. Uh, Veronica, ja, precies, ja. Noordzee. En uh, alle boest was, uh, was ingezet. En... Uh, The rest is history. Ja, wat betekende dat voor je toen je Annie de Reuver, die toch wel wat gewend was... Ja, ja, ja, ja. wat dacht je aanvankelijk niet, is het zo slecht dat het staan? <laughs> nou, nee, ze had het al uh, gezegd. Van, het raakt me. Ja. En um, de manier waarop het gedaan is nou, heel eenvoudig. Soms, uh, denk ik, bij vlagen was het een klein beetje vals. Maar, dan, maar er zijn alle nummers uh, in die dagen geweest. Je, uh, je denkt, maar, van, het is er net niet, maar, maar het dan, is er wel. En dan weet je, dan heb je iets, hè? Dan... Dan, dan sta je daar, Oscar Harris en de Twinkle Stars. In die uh, jaren, nou ja, een, een, een naam, nou, ik zei straks al in mijn inleiding... je kon niks aanzetten, radio, tv, of jullie waren te horen We waren offensief. een beetje te horen, ja. uh, Een van die Twinkle Stars zijn we later, heel jong mannetje toen nog... zijn we later uh, uh, heel goed op een andere manier leren kennen in Nederland. En uh, ik wil even naar, met jou naar hem luisteren. Mm -hmm. She looks like she loves me. ta da, da da da da my Mary. Ta-da-da-da-da. -da -da -da -da. Mary, Mary, Mary, little girl that I love. Maar zo'n warme stem. En dat vond ik zo mooi. Ik vond het echt gek. En dan kom je op een gegeven moment naar Nederland en dan zit je dus naast Oscar Harris. Ja, ja, dan. Dan neigt het. Dan heb je het gevoel alsof je. Een soort van, van, van injectie krijgen. Dan gaat je bloed sneller stromen. Vind je het gewoon geweldig. Op dat moment had je dat. En dan leer je hem kennen. En dan gaat het natuurlijk weer eraf. En dan wordt het weer gewoon. En dan wordt het weer. Hé, hey Oscar, hoe is het ermee? Dan neemt het natuurlijk. Maar ik bedoel, als mens. staat hij bij mij zeer hoog aangeschreven. Ik op Oscar Harris op de kermis in Harderwijk. Met liedjes waar veel Surinaamse muzikanten zich niet meer in herkennen. Dat was Noren Libije. Die, ja, de... die daar een vraagteken bij zet... in een programma over uh, Suri, jazz en parapop heette dat. Een NOS-programma van. Uh, uh, het jaar 1995, maar leuk om dat te horen. Humphrey mm -hmm. Campbell die als jongetje jou zag... en dan wordt hij zelf later, oh, pas 17 jaar, een twinklestar. Een twinklestar. Ja. Nou, het, uh, ik denk dat uh, als Humphrey in uh, de Verenigde Staten was geboren... of Engeland, mm -hmm. waar hij dus uh, als jochie iets meer exposure mocht uh, krijgen... Uh, dat hij... Uh, hij is nu groot, want hij is de, de, de man achter Rutte... en alle producties, mm -hmm. Je had het niet maar voor zichzelf als artiest. Dat is, een, uh, nou, dat is er eentje hoor, waarvan ja. wij zeggen: van uh, hij heeft het hele pakket meegekregen. Ja. Soms heb je een deel van het pakket, maar die knap. toen ik hem zacht. Dus. Pff, dan voel je gelijk, dat is een, een hele grote... Is, yes. woorde, ja. yes. Overigens, uh, Norlie Beijer was er heel kritisch over... wat je daar aan het doen was in 1995. In, ja, in Harderwijk, daar zullen, dat stond ja, maar. voor haar heel ver af van... De, van wat ik deed. De, ja, van, van de, de deed. Surinaamse zanger ja. die je was. Ja. Kijk, uh, sommige mensen uh, plaatsen je op een, uh, op een voetstuk... en dan mag je van hun er niet meer af. Terwijl het mm -hmm. voor mijn persoon juist lekker is om eens een keertje eraf te kunnen als een keertje niet geadoreerd te worden of niet alleen beoordeeld te worden op dingen die leuk zijn mm -hmm. voor een groot deel, ding. maar dingen waarvan ik denk van, hé, hier moet ik eens een keertje aan proeven. Ja. Uh, het gevoel, dat, dat merk ik gauw bij optredens van, van uh, grote artiesten en uh, collega-artiesten, of, of, of het een Duitser of een uh, Engels of Fransman is, ze doen eens een keertje iets waarvan ze denken van, mm -hmm. dit hoeft het publiek niet leuk te vinden, dit vind ik nou leuk. Ja. En uh, zo was het toen uh, deurzakkers mij ervoor vroegen. Ik had het nummer ook al gehoord van Max Wojski. Uh -huh. En die Max een vader die schreef in die uh, dagen schreef die ook uh, fantastische uh, nummers... waar je uh, vanavond ook nog wat aan hebt. Ja, want Max Worski, even voor de mensen hè, maar bij die dat niet meer weten... dat was de Surinaamse artiest De Surinaamse die we in de artiest. jaren 50 kennen. Als yes. je zei Surinaamse artiest, ja, ja. was het Max Worski. Ja. Maar het klinkt bij Noraly toch een beetje als het is not done. Uh, uh, uh, not dat not moet een man als Harris niet doen. Uh, dat ja, is welkeur, maar, maar. oké... Okay. Uh, Kijk, Noralie is nog steeds een, een fan en euh, ik ben nog steeds een fan van haar. Mm -hmm. Maar euh, ja, ik kan me wel best wel het voorstellen. Maar ja. Mijn moeder vond euh, een, een, een, een reeks nummers die ik gedaan heb, in, de, in die zin dat het een beetje uh, cultuurgericht was, moet ik zeggen. Volksvolks. E, volks. ja, ja. En toen zei mijn moeder: van, Nou, is dat jouw stijl nu? Uh, aan de toon kon ik horen van, nou, daar is uh, ze niet mee helemaal nee, nee. mee eentje. Dat moet je en, niet doen, ja. En toen zei ik, nou, niet direct mijn stijl, maar ik vond het leuk om ja. het te proberen. Want dat doe je er nog wel. Want ik zie wel in je carrière, en ja. kijk, er zitten natuurlijk ups en downs in, o, zoals veel mensen, je zakt ook op een gegeven moment in eind jaren 70 weg. En dan mm -hmm. zie ik aan de thema's van de LP's dat je ook zoekende bent. Je bent zoekende, mede door, uh, door je... je, je, je ja. Je hoe ik zeggen je entourage. Mm -hmm. Je komt op een gegeven moment kom je te werken met andere mensen. Uh, bijvoorbeeld ik heb gewerkt met Jacques uh, Zwart. die uh, ik heb geen zin om op te staan, mm -hmm. weet je wel, ja. En ik kom uh, te werken met uh, Dries Holte. Weet je van Sandra en uh, Anders. Ja. Uh, je komt te werken met een man van uh, uh, uh, Johnny Kaagman, weet je nou even. Dat ben ik net even kwijt. Maar iedereen heeft dan zo zijn invloed op je. Ja, want is dat moeilijk als je, laten we zeggen, de tijd van echt uh, het mega succes, Try A Little Love en de andere grote nummers is voorbij... dat een platenmaatschappij dan je denkt van... ja, we moeten toch aan die man verdienen, Oscar, ga dat eens doen. Ja. Of ga dat eens doen. Stond je als voor een punt dat je gedacht hebt... ja, het kan wel commercieel zijn om met de deurzakkers iets te doen... Of... Maar dat verdomme gewoon, want dat, dat ben ik niet. Uh, dat verdomme ik gewoon. <laughs> dat heb ik. Nooit goed Nederlands te zeggen. <laughs> nooit gedacht. Wel had ik gedacht van. Uh, je, je maakt een, een rijpingsproces, maak je, maak je door. Mm -hmm. uh, mijn. Uh, als ik toch over showbusiness praat... dan heb ik het over de, de pure krooners. Mm -hmm. ja, dan luister ik liefst naar... Uh, Nat King Cole, uh, Tony Bennett... en de volgorde maakt niet zo uit. Sinatra en uh, Sammy Davis. En dat mm -hmm. zit ik me aan te vergapen. En mm -hmm. Mr. Jangles en uh, Stardust. En uh, That Was A Boy, weet je En uh, I've Got You Under My Skin. Uh, dingen met meer diepgang... En dingen die misschien speciaal geschreven zijn op je lijf. Ik zou bijvoorbeeld uh, zo'n Sammy Ken en, en, en uh, Cole Porter mm -hmm. uh, naast me willen hebben. Die luisteren, oké, okay, ja, daar is de man zijn hoogste noot, dat kan hij halen. En hier zit hij laag en hier zit de power. Hier maar, gaan we het nummer opschrijven. Dat soort componisten heb je niet die direct. Die mensen zijn dat dan niet, niet bij direct, Dureco okay. of bij Areola. Nooit of niet Mennen. echt geweest, nee. nee. nee. Ja, en dan moet je dus de dingen doen... Je roeit... Met ja, de riemen die ja, je ja. hebt. Je zei net uh, over Humphrey Campbell. Uh, ja. Als hij Amerikaan zou zijn geweest... Ja, in Chicago, in was, Dan zou hij heel groot zijn geworden. Wat zou er van jou geworden zijn als jij een New Yorker... een New Yorkse jongen was geweest, of een Chicago boy? Geen idee. Geen idee. Misschien dat mijn Amerikaanse uh, oriëntatie... Uh, zeg maar, meer kennis van de, de Amerikaanse zwoen... Uh, uh -huh. uh, beter uh, was geweest... Maar je kunt jezelf nooit echt beoordelen als uh, artiest. Mm -hmm. Ik denk dat, je, dat ik Humphrey Campbell beter kan beoordelen... dan uh, ik mezelf kan beoordelen ja. en omgekeerd hij en mij. Ja. Maar je ziet het talent uh, bij hem en dan moet je dan in oogschouw nemen... het tijdstip waarop hij dus zich uh, aandient. Je, want het is ook de tijd waarin iets zich ontwikkelt. Ontwikkelt. En dan moet je net aansluiten bij ja, wat dan... Wat dan leeft. Dan en wat moet je dan zijn. Je, kunt ook moet je niet, zijn? je kunt nu niet Elvis Presley zijn, want dan nee, ben je een imitatie. Dat, dan ben je een imitatie. En hij, was, ja. hij had het vermogen om uh, tops, ja. tops, te ja. zijn. Maar goed, hoe jij in Amerika zou zijn geweest, weten we ook niet. Hm. Uh, je bent onze held van toen vandaag, maar we vragen aan onze held ook naar zijn held. En in jouw geval zijn dat er twee, hè? Uh, twee uiteindelijk. Maar kan wel heel veel, hoor. Dat nou ja, is dus de twee beperkingen. De, de ja, twee echte. Ja. De, nou, ik heb bijvoorbeeld zo'n uh, John F. Kennedy, die is voor iedereen een held geweest. Mm -hmm. En Lincoln, heb ik uh, ook veel over gelezen. Maar de echte twee die overblijven, omdat ik die. Bijvoorbeeld uh, de eerste, Jopie Pengel. Uh, die heeft de politiek in uh, Suriname een, uh, een kleur gegeven, mm -hmm. uh, en was een enorme strateeg. Uh, zonder echt uh, politiek opgeleid te zijn. Uh, een man uit het volk waar, waarvan je het gevoel had... die had Suriname, als hij langer had geleefd, in, een richting uit kunnen sturen. Uh, zeker weten. Ja. Uh, alleen merkte je bij hem, uh, nou ik ouder ben geworden... merkte je de tekortkomingen. Mm -hmm. En dan moet je van goede huizen komen weer adviezen uh, inwinnen of uh, aannemen van een... Uh, je bedoelt, hij was ook te weinig opgeleid om uh, een land in, in de economie van de wereld... en in de wereldpolitiek overeind te houden. Zeker ja. uh, de move die dus de wereld maakte in de 70- -jaren, ja. en 80-er jaren. Ja. Zullen we eens even, Oscar, luisteren naar... ja, Het is het einde van zijn leven, maar hij ja. kreeg bij zijn dood in 70... in, uh, in juni 70 een, een, een ware staatsbegraaf. Een staatsbegraaf, dus. maar terecht ook. Officieel Paramaribo rouwt om de dood van oud-premier Pengel... die het politieke leven van zijn land Suriname... twintig jaar lang met zijn welsprekende persoonlijkheid heeft gedomineerd. Hij is maar 54 jaar geworden. Op zijn uitdrukkelijk verzoek weigerde zijn familie een staatsbegrafenis. Hij wilde in eenvoud ter aarde besteld worden. Maar het is toch een uitvaart geworden die de hele stad in beroering heeft gebracht. Als zoon uit een onderwijzersgezin klom hij op tot de hoogste post in de landsregering... die hij nog aanvulde met enkele ministerportefeuilles. Men heeft hem verweten dat hij dictatoriaal regeerde. Maar niemand ontkent dat hij een groot tacticus was, een groot leider... en een bijzonder warme persoonlijkheid. Zijn weduwe, de huidige regeringsleiders en een ongetelde massa... waren er om dit te bewijzen. De begrafenis van uh, een van jouw twee grote helden, uh, Johan... Adolf, Adolf Pengel, Pengel, Jopie Pengel voor, voor zoveel. Uh, uh, in de tekst van uh, Philip Bloemendal werd gezegd... Uh, hem werd verweten dat hij dictatoriaal regeerde... maar ook een groot tacticus was. Ja, ik, ik denk... Als ik nu, nu heb ik iets meer vermogen om dat soort dingen te analyseren. Uh, je, soms moet je... Uh de dictator zijn. Mm -hmm. in een leuke, leuke, leuke vorm gegoten. Maar we weten wat er van dictatoren ook in Suriname Ja, maar het was niet zo erg als Pinochet en dat soort mm -hmm. mensen. Zo meer je dan niet zien. Mm -hmm. Hij was een uh, premier, hij had de leiding en hij had een... Uh, dat gebeurt ook wel eens, uh, wel eens in een groep, ik herken dat. Mm -hmm. Dat je, als je het gevoel hebt van ik zit op de goede weg, dan laat je je door niks en door niemand afleiden. Later is er gelegenheid tot input. En zo is het uh, gegaan. Mm -hmm. uh, het enige was uh, wat, de fout die hij maakte was uh, om dus de, de, de, de nieuwe generatie, om uh, uh, zeg maar, uh, gescholde politici, mm -hmm. of niet eens politici maar de technocraten in de zin van uh, ingenieurs, doktoren, anders, ta ta ta ta ta heeft hij niet direct uh, de gelegenheid willen geven. En die had hij voor de, laten we zeggen, de ontwikkeling van het nieuwe Suriname... Ah, het nieuwe Suriname zou, die... het, zou het anders gelopen zijn met ja, Suriname? Helemaal. Ja, helemaal. Ja. Mijn inschatting, uh, en ik denk met mij uh, nog een paar andere mensen... die het kunnen weten, uh, als er bijvoorbeeld uh, zo'n asset... Frank Esset uh -huh. de ruimte had gegeven. Uh, Frank Esset was uh, ingenieur, uh, uh, doctor, ingenieur, uh -huh. had dus gepubliceerd, alles en zo. En uh, politiek was hier uh, ook op een hoog niveau. Maar die was klaar voor de moderne ja. uh, tijd. Die combineerde het intellect met het gevoel voor het volk. Precies. Voordat we het helemaal over de Surinaamse politiek <laughs> gaan hebben... die tweede helft. De tweede uh, was, uh, Nelson, uh, is Nelson Mandela. Uh, Daar zeke, kan ik me wat bij voorstellen. Ja, ook, ja, precies. En ik loop dan uh, met de hele, hele wereld mee wat dat betreft. Maar Gandhi en dat soort mensen. Mm -hmm. Dat waardeer ik ook maar. Omdat uh, ik heb meegemaakt en ik... Uh, Daarmee associeer ik uh, uh, hoe heet ze, die mevrouw die de aankondiging maakte van zijn uh, vrijlating. Mm -hmm. uh, presentatrice van de Afro. Hoe heet ze nou? vosse vrouw. De ja. werk bij de ja. KLM. Uh, in ieder geval, zij deed, de, uh, zij verzorgde die mm -hmm. ochtend uh, zijn vrijlating, ja, ja. de reportage. Ja. En dwars door de buis kreeg je kippenvel. Ja. Wat en, daar gebeurde bij die Victor Verster gevangenis in januari 90. Precies. Hij ja. kwam eruit lopen. Uh, en uh, je zag wel dat hij een oude man was, maar diep liep kaartrecht in het pak. En ongebroken stapte hij de gevangenis uit. En als je de geschiedenis allemaal uh, hebt gelezen en uh, gehoord en bestudeerd... dan denk je bij jezelf van soms zitten mensen te zoeken naar uh, heiligen heilige Witte gewaarden en lichtroze gewaden en dat soort uh, kleuren. Maar er stapt een uh, doodgewone kerel uit. Soms een spijkerbroek, soms een overhemd. En in uh, dit geval in het pak. En dat is voor mij heilige. Daar stond hij. Daar stond ja. hij. Hij liep de gevangenis uit. Het feit dat niemand hem heeft kunnen breken... zou hem ook kunnen vergiftigen uh -huh. in die dagen. Uh, maar hij komt de gevangenis uit. verzoent zich met uh, die, uh, de klerk... Uh -huh. Heeft het vermogen om te regeren, doet dat ook, maar heeft ook het vermogen om op tijd te zeggen van jongens, nu moeten de jongeren aan beurt komen. En dan heb je het weer de dan nieuwe generatie die weer het land verder brengt. Precies, daarmee groot. Oscar, dat is jouw held, dat is helder. Uh, mm -hmm. Even nog aan het eind van deze aflevering terugkijkend op je eigen leven. Mm -hmm. uh, wat is er van dat jongetje geworden die dacht ik word basketballer, Dat is hij niet geworden. Dat is zijn zoon trouwens wel geworden. Jouw ja, ja, ja. zoon is dat, er, ja. is dat geworden. Maar wat is er? In drie regels. Wat is er van Oscar Harris, de zanger, geworden? Uh, een ambitieuze uh, man. Een man die van het uh, leven houdt en die van uh, reizen houdt. En ik denk dat ik een. Uh redelijk goede vader en uh, buur ben uh -huh. uh, geworden. Want ik zei straks, en zwaar is hij <laughs> nog altijd... Ik zing nog en ik reis ja, nog veel. Ja, maar ik. Je hebt het nog steeds heel druk, hè? Ik heb het vrij druk. Uh, ik denk dat ik het uh, dit seizoen uh, nog drukker krijg... omdat er een paar dingen zich aandienen. We uh -huh. gaan een roadshow doen. Uh, muziek 80 rea, jongens van Massade zijn erbij. Uh, Travasi zit erbij. Ozibiza. Biza. En uh, ik ga naar mijn uh, tweede vaderland. Los van Nederland hou ik natuurlijk veel van... Uh, ook nog van Indonesië buiten Suriname. Suriname staat buiten kijf. Ik uh, krijg nog steeds uitnodigingen uit Indonesië. Mooi is en... dat, het blijft doorgaan. Ik, uh, uh, ik hoop het. Geweldig. Oscar Harris, dankjewel. Fijn dat je hier was. Als vandaag onze held van toen. Graag gedaan. Jullie ook bedankt. Voor nu een hele mooie zaterdag. ...heeft geluisterd naar Oscar Harris... ...in een aflevering van Helden van Toen, een bijdrage van de NTR. Eerder uitgezonden in januari van dit jaar. Ben Koolster was in gesprek met hem. Aanstaande woensdag viert Oscar Harris zijn 68e verjaardag. Je zou het echt niet zeggen. U kunt het programma Helden van Toen doorgaans beluisteren... ...op de zaterdagen om 6 uur in de avond op Radio 5. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen hier bij Max... die kunt u mailen naar nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl. Of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm... en daar vindt u ook allerlei contactmogelijkheden. En daar kunt u eventueel ook een bericht achterlaten in ons gastenboek... mocht u uw pennevruchten willen delen met andere luisteraars. Schrijven, dat kan natuurlijk ook. Dat adres is nachtvluchten bij Max, postbus 518... 1200 Alpha Mike in Hilversum. En wilt u opnieuw iets beluisteren van onze uitzendingen... dat kan ook weer via de site nachtvluchten.fm. Daar vindt u alle links. En heeft u geen computer? Wij staan tegenwoordig met onze programmering ook weer op Teletext. En dat is pagina 331. Het is bijna een half minuut voor... half. Nee, een half minuut voor vijf, dat moet ik zeggen... En dat betekent dat het tijd is voor een uh, kort journaal. En daarna gaan we verder met onze uitzending van deze week. In het volgende uur reizen we af naar het Oosten. Guido Spring maakte een documentaire getiteld Veranderend Turkije. Heel graag tot zometeen.